volwassen mannen met een inkomen van 2800 gulden per maand. No! Is de jonge moes? Is ie not okay? Uh, I'll take him home and feed him up. Thank you.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 En moet er nu nog iets geregeld worden? En ik wou vanochtend beginnen met de systemen. En vanmiddag wou ik ze iets vertellen over de geschiedenis van het vak. Maar daar wou ik nog met jullie over praten. W wanneer wou je dat dan doen? Na de eerste koffie? Dag Maarten, dag Bart. Dag Zijn ze er al? Ze zijn er al.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 een reactie ook op de Romaanse hegemonie... die onder Napoleon een hoogtepunt had bereikt... waar tegenover men een Germaanse tegencultuur wilde stellen. Ons vak is een bijuitstekend Germaans vak... dat je eigenlijk alleen in de Germaanse en Slavische landen aantreft. Al ligt het in het laatste iets anders... en dat daarbuiten meer het karakter heeft van de etnologie... zonder de ideologische ballast waarmee wij te maken hebben.